Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Ho, ho. Jelle Visser met het NOS-journaal. Supermarkten stoppen met de verkoop van stal-eend. Vorige week begon actiegroep Wakker Dier een campagne tegen de verkoop van vlees van eenden... die in stallen weinig ruimte hebben. Eerder deze week zeiden Lidl en Aldi dat ze stoppen vanwege dierenwelzijn. Nu heeft ook Albert Heijn toegezegd dat er vanaf volgend jaar... alleen nog vlees van vrije uitloop-eenden wordt verkocht. 1 op de drie gemeenten is voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Blijkt uit onderzoek van de NOS. 12% is tegen, veel gemeenten twijfelen nog. Een jaar geleden kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met de aanbeveling om vuurpijlen en knallers overal te verbieden. Vanwege alle schade, letsel en overlast. Het kabinet is tegen zo'n verbod. Een grote politieactie in Straatsburg om de daden te vinden... van de aanslag op de kerstmarkt heeft niets opgeleverd. De politie zette een deel van de wijk Noidorf af. Zwaar bewapende antiterreureenheden doorzochten de wijk. Niemand is gearresteerd. Op een andere plaats heeft de Franse politie wel iemand aangehouden. Het zou gaan om een Excelgenoot van de verdachte. Er zitten nu vijf mensen vast. In de komende drukke kerstperiode... mag er van de rechter niet worden gestaakt bij PostNL... Vakbond FNV wilde druk zetten op de CAO-onderhandelingen... maar PostNL spande een kort geding aan. De acties zouden consumenten duperen en leiden tot miljoenen euro's schade. De andere vakbonden wilden niet meedoen aan de staking... omdat er nog wordt onderhandeld met PostNL. En in een jaar tijd heeft YouTube 30 miljoen ongewenste video's... van internet gehaald. Het gaat onder meer om pornografie en geweld. 80% van die video's werd gesignaleerd door automatische systemen... Volgens YouTube en Facebook wordt 99% van video's met terreurpropaganda tegengehouden. En dan het weer. In het noorden wolkenvelden, in het midden en zuiden opklaringen. Minimumtemperaturen van min 1 tot min 4 graden. Morgen wolken en zon, een matige oostenwind en morgen wordt het tussen de 2 en 3 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Ho -ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu nu. ZFM in de avond. 6.9. Dit is ZFM. Als jij me bent vergeten Te liod ben ik pas als jij. Het. Het is het verlangen dat ik achter liet. Doet ben ik pas als jij dat bent vergeten. Ben ik pas als jij me bent vergeten? You love me Oh What I gotta do to Ben. En dat betekent dus uh, dat wij uh, weer het uh, Zandvoerskwartiertje. dat is inmiddels nou, het is zeg maar gerust een half uurtje wat, uh, wat het is uh, geworden. En een bakje koffie erbij, uh, nemen. want ja, ik uh, ben niet alleen vandaag. Wat je zou denken, je denkt uh, dat er hier uh, techneuten aan het werk zijn, nee, het zijn uh, redactieleden. Wat gaan we nu doen? Ja, nou, Dat zou je wel eens willen weten daar aan de andere kant van de radio. Nou, dat, uh, dat zul je straks wel uh, merken. Uh, dat we die vergadering kunnen houden, dat is uh, voor mij een voordeel. Want straks om acht uur gaan we naar de eerste voorronde van uh, de Rob Akda Award uh, luisteren. De compilatie! Maar de mensen weten inmiddels uh, met mij achter de microfoon... Jaampie Koper, genaamd. Dat uh, op donderdag half acht... Ja, dan is het tijd uh, voor uh, wat lekkers. Uh, dat uh, gaan we dan ook uh, zeker uh, nu uh, laten doen. Want uh, we beginnen met deze van Michael Johnson en Burning Up. Hey you, when are you going to stop wasting time, and make up your mind, to move, to leave all of this bad weather behind, aren't you sick of the cold? Die uh, platen kunnen we denk ik wel gebruiken in uh, deze dagen. Dat het weer, de temperaturen weer dicht tegen het vriespunt uh, liggen. Wild on the Isle, 86 alweer. Dat is uh, meer dan 30 jaar terug. Lina Wesley had het erover. En daarvoor hadden we uh, Michael Johnson en Burning Up. Het is uh, inmiddels alweer uh, kwart voor acht. Dat betekent dat ik uh, vorige week had ik uh, Eugene Wild en 30 Minutes to Talk. En op een gegeven moment uh, uh, kom ik in het rijtje tegen... Iets waar hij bemoeienis mee had, en dat was bij dit nummer van Simplicius. En het nummer dat heet Letter Feel It. Waren er waren nog eens uh, tijden dat uh, we ook nog iets met uh, huiskamerfeestjes deden. Simplicius deed het uh, daarin zeker goed. En uh, de man die je hoorde, dat was niemand minder dan uh, Eugene. Nou, dit was er ook een, uh, iets uh, uit België wel te verstaan. Uh, twee Belgische producers hadden dit uh, ooit tot, een, uh, tot disco uh, vergeven. Rovo, een uh, flashlight on a disco night. En je hoort hem tot aan het nieuws van 8 uur. En daarna gaan wij met Alternative FM natuurlijk verder. En dat staat in de teken van de Rob Akta Award. De compilatie dan wel te verstaan van de eerste voorronde. En daarin zul je de bands van die avond voorbij horen komen. Dus ik spreek je zo naar de andere kant van 8 uur.